De ABP heeft als eerste fonds de gevolgen in kaart gebracht en verwacht een stijging van de premies. Ook andere pre pensioenfondsen denken dat de premies sterk zullen stijgen.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 Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Groot-Brittannië... voor een kort kennismakingsbezoek. Ze worden vanmiddag ontvangen door koningin Elisabeth op Windsor Castle. Het bezoek hoort bij een reeks kennismakingsbezoeken aan de omringende landen. Sinds de inhuldiging bezochten Willem-Alexander en Maxima... al Luxemburg, Duitsland en Denemarken. Het weer vandaag in het zuiden, nog volop zon. Verder ook wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Goedemorgen, welkom bij het laatste uur van deze WNL-nacht op Radio 1... waarin we vooruitkijken op het nieuws van vandaag... In dit uur Utrecht krijgt de drugsoverlast in het centrum van de stad... maar moeilijk onder controle. De dealers en verslaafden hangen tegenwoordig veel rond bij het Lucas Bolwerk... tot ergernis van de caféhouders in de buurt. En verder veel koninklijk nieuws. Vandaag bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Maxima Groot-Brittannië. U hoort het net al in het nieuws. En uh, Prins Friso is overgebracht naar Nederland. FNV Jong lanceert vandaag hun vakantiewerkcampagne gericht op jongeren. Maar is er überhaupt nog werk te vinden voor de jongeren? En we hebben live muziek bij ons in de studio, de band Going Barefoot. Dat allemaal dit uur bij de WNL Nacht op Radio 1. Een nieuwe koning en koningin horen zich natuurlijk netjes voor te stellen aan hun collega's over de hele wereld. En daarom vliegen onze Willem-Alexander en Maxima vandaag naar Groot-Brittannië om officieel kennis te maken met de Engelse koningin. Aan de telefoon hebben we verslaggever Koninklijk Huis Pieter Klein-Beernink. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, uh, wat staat er vandaag op de agenda voor onze koning en koningin? Ja, ze gaan vandaag naar Windsor Castle, het stamslot van de Britse koninklijke familie... waar ze zullen spreken met koningin Elisabeth en prins Philip. En je zei net dat ze zich voor zullen stellen aan uh, koninklijke... Uh, collega's over de hele wereld. Dat is niet per se zo. In eerste instantie gaat het vooral om de koningen en koninginnen... in de ons omringende landen. Oké. Okay. Um, ja, het is wel de eerste keer dat ze als koning en koningin naar Engeland gaan. Is dat een, een bijzondere ontmoeting met die oude koningin Elisabeth? Ja, in zekere zin wel. Want nu ziet zij haar zeer verre familielid als koning voor zich. Dat is natuurlijk leuk voor een Britse koningin die zoveel... Uh, ...koningen in haar familie heeft en koninginnen en prinsen en prinsessen. Aan de andere kant is het een formaliteit. Uh, uiteindelijk kennen ze elkaar uitstekend. En um, ja, hoort het er nou één keer bij als je bent ingevuldigd in Nederland... ...om je dan te gaan voorstellen aan de belangrijkste staatshoofden om ons heen. Maar voor, voor wie doen ze dat dan eigenlijk als, als ze elkaar toch al kennen? Is het echt een gewoon ja, het... officieel uh, nummertje? Ja, Het hoort nou een keer zo, dat heb je ook met visite, visites in, uh, uh, in vriendenkringen en uh, in, in, in families onderling. Dat is nou een keer hoe het hoort, maar uh, koning Willem-Alexander pakt het anders aan dan zijn moeder. Die maakte er complete staatsbezoeken van, waardoor het ook veel langer duurde voordat ze alle buren had gehad. En Willem-Alexander zegt, nou, we doen het gewoon met een bezoek, zonder veel plichtplegingen. Dat vereist een minder lange voorbereiding dan een staatsbezoek, waardoor we sneller bij iedereen zijn langs. Heb je enig idee waarom hij dat zo aanpakt? Waarom hij er minder tijd voor neemt? Overwege de efficiëntie, dan heeft hij dat maar weer gehad en dan kan hij weer over tot de orde van de dag. Lijkt me. Lijkt me. Het valt dus wel op dat uh, Groot-Brittannië eerder aan de beurt is dan onze zuiderburen, de Belgen. Is dat expres? Ja. Nou, dat is denk ik gekomen omdat in België toch al mm, ongeveer een jaar duidelijk was... bij de koninklijke familie zelf, dat de huidige koning Albert zou aftreden. En het zou van de hand liggen om België als tweede of als eerste te doen... of als tweede naar Luxemburg, zoals de koningin Beatrix dat destijds deed... Maar dat kon er niet van komen, want dan zou koning Willem-Alexander langs gegaan zijn bij de koning die na een maand of twee weer vertrokken was. Dus op deze manier, omdat hij nu pas in oktober naar België gaat, gaat hij meteen bij de nieuwe koning langs in België. Ook weer efficiënt eigenlijk. Ja, ook weer efficiënt, praktisch. En dat mag ook best, toch? <laughs> ja, heel goed. Lijkt wel even dus alleen maar goed. Ja. Uh, Pieter, we hebben jou aan de lijn. We praten over wat... Uh de koninklijke familie vandaag gaat doen. Maar ja, we kunnen natuurlijk eigenlijk alleen maar praten... over het grote nieuws van gisteren, over, uh, over Prins Frieso, die uh, toch weer naar Nederland is gegaan. Verraste dat uh, bericht jou? Uh, ja, uh, niet dat er wat gebeurde rond Prins Frizo. Want ik kan me voorstellen uh, dat er een ver verandering zou plaatsvinden. Maar dat hij naar Nederland zou komen, uh, was enigszins een verrassing. Want hij had natuurlijk ook gewoon in Engeland kunnen blijven. Want op het moment dat het Wellington Hospital in Londen zegt... we kunnen niks meer voor hem doen... had hij ook naar zijn slaapkamer thuis kunnen gaan... en hoeft hij niet naar een kamer in Huis ten bos. Ja, want zijn gezin woont in Londen, toch? Ja, dat klopt. Aan de andere kant, ik kan me voorstellen... dat de privacy die het uh, paleis biedt in Den Haag... Uh, niet geëvenaard wordt door het huis waar hij woont in Londen. Een villa in een uh, mooie wijk. Ik denk dat hij veel meer... Ja, rust heeft. Dat de familie hem veel rustiger kan bezoeken hier in Den Haag. En ik denk dat de Britse pers ook heel anders ja, met de koninklijke familie omgaat dan de Nederlandse. En ik las dus ook daarom kan ik me voorstellen dat het voor Nederland gekozen is. En ik las ook dat uh, Prinses Mabel een oproep heeft gedaan om vooral de privacy te respecteren van de, de familie nu Friso weer ja. in Nederland is. Ja, ja ik, ik denk dat dat dat dat gedaan is nadat de pers toch gisteren wel uh, uh, zeer massaal gereageerd heeft op het bericht uh, dat Frizo weer in Nederland zou komen met uh, ja allerlei uh, uh, speculaties over uh, van alles en nog wat. En ik denk, uh, ja, dat Mabel daardoor heeft gedacht, laat ik me maar opnieuw uitspreken uh, voor mijn eigen uh, privacy en opnieuw bedanken voor het feit dat ik anderhalf jaar lang ook daadwerkelijk met rust ben gelaten. Ja, wat betekent deze verandering eigenlijk? Is zijn behandeling in Londen afgelopen? Ja, in Londen kan het ziekenhuis simpelweg niks meer voor hem doen. En ja, dan als je niet in een ziekenhuis verzorgd hoeft te worden, dan kan dat ook thuis. Het kan het met weinig middelen, heb ik begrepen. En dan moet je denken aan een matras met een luchtpomp, tegen doorliggen, naar nou allerlei van dat soort dingen. En natuurlijk wel hartbewaking, zonder voeding. Uh, ja, daar, daarvoor hoef je niet in een ziekenhuis te zijn. Dat kan ook thuis. En dat zegt niks over zijn situatie. Uh, die is weliswaar niet best. Maar die is ook niet verslechterd. Zijn er nog andere plekken waar hij behandeld zou kunnen worden? Ja, dat kan wel zeker. Deze zomer wordt er gekeken naar wat een goede plek voor hem zou zijn. In het bericht dat de familie vandaag, gisteren, pardon, niet uitgaan... En gaat het over uh, of Engeland of Nederland... Maar wie weet wijst het onderzoek nog wel een andere plek uit, een ander land. En dat moet allemaal blijken deze zomer. Een aantal maanden zijn ervoor uitgetrokken om het allemaal uit te zoeken. En dan wordt duidelijk waar Prins Friso dan weer naartoe gaat. En dus het is een tussenfase dat hij nu verblijft in Huis ten Bosch. Ja, tot de tijd, tot de familie dat dus rond heeft, ligt hij daar in ja. Paleis Huis ten ja. Bosch. Hartelijk ja. dank voor jouw toelichting, Pieter Klein-Beernink, verslaggever Koninklijk Huis. Het is 9 over 5, het is nog steeds wakker op Radio 1. Uh, we gaan het uh, straks nog hebben over uh, drugsoverlast in Utrecht. En we blikken vooruit op de Tour de France-etappe van vandaag. Uh, want het gaat nog goed met de Nederlanders, maar er zit een tijdrit aan te komen. Daar zijn we nou weer niet altijd goed in. Dus ik hoop dat we het podium nog gaan halen. Nu eerst Robbie Williams en Kylie Minogue. Robbie Williams en Kylie Minogue, Kids, hier bij Nu Al Wakker op Radio 1. Zometeen live muziek van de band Going Barefoot. Maar eerst gaan we de kranten van vanochtend even met u doornemen. En we beginnen met de Volkskrant en de Trouw. Beide dagbladen schrijven over het te bouwen cultuurpaleis in Den Haag... en het nieuwe Feyenoordstadion. Deze twee prestigeprojecten hangen aan een zijden draad door bezuinigingen. Ambities en bezuinigen, dat botst, schrijft de Volkskrant...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 En positief nieuws over de vergrijste groep Nederlanders. Zij redden de touringcar. In het Nederlands Dagblad lezen wij dat de groeiende groep ouderen in Nederland... touringcarbedrijven er weer bovenop moet helpen. Onder het aantal reizigers dat meegaat met buitenlandse busreizen... is momenteel nog lichte groei te zien, zegt een directeur van een touringcarbedrijf. En op die reizen komen met name 50 plussers af. De vergrijzing is de redding voor touringcarbedrijven, zegt hij in de krant. En tot zover ons krantenoverzicht... Bij ons in de studio is de band Going Barefoot. Een band uit Utrecht, bestaande uit zangeres Ferra Heskin... en gitarist Menno Roymans. Zij, uh, Jullie zijn hier tot zes uh, uur en zullen dit uur nog twee nummers spelen. Het volgende nummer, Ferra, uh, wat, je, wat je gaat zingen... is een uh, persoonlijk nummer, is mij verteld. Ja, dat zijn ze eigenlijk allemaal, hoor. <laughs> maar uh, <laughs> ook deze is persoonlijk, inderdaad. Dit nummer heet uh, One Night. Ja. Waar gaat het over? Over een paar bijzondere nachten die samengevat zijn in het... Liedje over één nacht. En uh, ja, wat kan ik erover zeggen. Uh, laat ik zeggen dat het gaat over liefde die in sommige landen verboden is. Mm. Oh jee. Liefde die in sommige landen verboden is. Is het wel iets wat, wat wij gewoon uit kunnen zenden? Ja hoor. <laughs> Oké. Okay. Maar is het voor jou moeilijk om dit soort persoonlijke dingen? Het gaat, neem, neem ik aan, over iets wat je echt hebt meegemaakt. Is het moeilijk om daarover te praten, of omdat dat te zingen zo voor uh, uh, nou, miljoenen luisteraars? Zingen valt wel mee, maar ik vind daarover praten altijd een beetje raar, omdat je dan gelijk ook het verhaal daarachter weet als luisteraar. Uh -huh. En ik denk dat dat soms misschien ook wel fijn is om niet te weten, zodat je er je eigen interpretatie van kan maken. Ja. We maken het nu heel mysterieus. Misschien kan je inderdaad het het nummer dan maar even zingen. En kunnen we daarna nog even over napraten. Ja. Het, uh, uh, ja, jullie, uh, ik zou zeggen, loop uh, terug naar de microfoon en pak de gitaar erbij. En dan uh, uh, het nummer uh, One Night van de band Going Barefoot uit Utrecht. Dus hier in de studio bij ons tot zes uur bij Nu Al Wakker. Op Radio 1, de koptelefoons worden opgezet, de gitaar wordt erbij gepakt... En dus uh, maakt de band zich klaar om dit nummer voor u te zingen. One Night Going Barefoot. Ja, dankjewel. I can hardly remember in September A knock on my door You took me on a trip I'd never been before I tried I tried not to to my eyes. I knew I wanted more. One night was all it took for us to feel. Much too complicated. It could never be real. and I tried, I tried not to Night, hier in de nacht, op Radio 1. Hoe voelt het nou om dat zo voor ons te zingen? Ja, spannend natuurlijk, maar het is ook <laughs> wel leuk. Nou, wij vinden het ook leuk. Going Barefoot, hier bij ons te gast, nog tot 6 uur. En ze gaan zometeen nog een nummer voor ons spelen. Dank jullie wel. De binnenstad van Utrecht heeft nog steeds de kamp met drugs overlast. De laatste jaren lijken de dealers en verslaafden zich verplaatst te hebben... van het Lucasbolwerk, vlak naast de stad, uh, stad Schouwburg. Vooral voor caféhouders en hun klanten is dat vervelend, want die hebben er last van. Het CDA in Utrecht is het zat en organiseert vanavond een politiek café... om met de ondernemers te praten over een oplossing. De gemeenteraadslid Eiko Smit is woordvoerder van het CDA op dit gebied... en is daar vanavond ook bij aanwezig. Goedemorgen, meneer Smit. Ja, goedemorgen. Hoe groot is dat probleem precies met drugsoverlast in Utrecht? Um, nou, best wel groot. Um, en vooral in de binnenstad. Dit gedeelte van de binnenstad uh, met een park en een um, vrij drukke winkelstraat. Daar uh, vindt toch wel een soort ophoping plaats van, uh, van drugsoverlast. En ook drugsdealen op straat, criminaliteit en alle uh, problemen van dienen eigenlijk. Wat is het eigenlijk precies voor gebied? Het Lucas Bolwerk. zit wat zitten daar voor, uh, voor ondernemers? Um, op het Lucas Bolweg zelf uh, zitten, behalve de Schouwburg die u al noemde, zitten ook uh, een aantal cafés, restaurants. Er zit een kinderopvang bijvoorbeeld, een advocatenkantoor. Dus zeg maar een combinatie van kantoren en horeca. Het is een, een soort van parkje, plantsoentje um, in de openbare ruimte, waar dus um, ja, wat eigenlijk een beetje een, een, een, een niemandslandje is. Dus het heeft op zich weinig met die cafés en met die kantoren te maken. Maar het is in de openbare ruimte wat net aantrekkelijk is voor mensen om, nou ja, om naartoe te gaan. En misschien een beetje in het, in het duister onbespied dingen te doen die anderen niet willen. En welke maatregelen zijn er eerder genomen tegen deze overlast rond het Lucasbolwerk? Um, nou, laat ik zo zeggen, het is al een paar jaar uh, onze aandacht van de van de politiek, uh, maar ook van de um, uh, politie, justitie. Alle uh, instanties zijn er al wel mee bezig. Maar het is een vrij hardnekkig probleem en we hebben nu sinds een jaar een um, ja, zeg maar een wat wat zwaardere aanpak, wat uh, meer inzet van politie en instanties en dat begint nu langzaam toch tot wat verbetering te leiden. Ja, u zegt er is verbetering, maar toch zijn die, uh, die caféhouders en andere ondernemers... die nog steeds klagen over heel veel overlast. Is, helpt het wel? Nou ja goed, dat is ook de reden dat we vanavond dat politiek café eh, organiseren. Omdat we ook de bewoners en de ondernemers aan het woord willen laten van um, moeten we hiermee doorgaan, moeten we nog zwaarder uh, hierop inzetten? En dat willen we vanavond, daar hebben we signalen van gekregen en daar willen we inderdaad uh, uh, met de betrokkenen over spreken. Of er bijvoorbeeld vaker uh, controle moet komen, of er meer politie uh, inzet moet zijn, uh, meer s'nachts. Nou, dit zijn een aantal signalen die ik heb gehoord... maar die wil ik natuurlijk als politicus ook graag wegen... en een beetje horen of dat een algemene mening is vanavond. Ja, hoe staat de rest van de, van de lokale politiek hier dan in? Want Als ik het zo hoor, het, het speelt al jaren... en uh, het ken ik nog niet goed genoeg aangepakt. Nou, Het is gelukkig zo dat een uh, anderhalf jaar geleden... heb ik een motie in de gemeenteraad ingediend... die met algemene stemmen is aangenomen. Dus dat geeft wel aan dat er steun is van alle uh, acht andere Politieke partijen in onze gemeenteraad. Um, daar hebben we toen uh, meer geld vrijgemaakt. Um, maar ook bijvoorbeeld, uh, recent hebben we dat nog eens bevestigd: meer geld voor straatmanagement. Dat is in die, die winkelstraten, de Voorstraten, die ik u net noemde. Um, er staat een aantal panden leeg. Nou, zo'n straatmanager. Die kan ingezet worden om in feite te zorgen dat panden weer opgeknapt worden en ook be, uh, bezet worden. Um, nou, daar hebben we steun voor gekregen in de gemeenteraad. Mijn pleidooi in de reden dat ik het nu weer in een politiek café aankaart. We moeten de aandacht nog niet verslappen. En we moeten hier nog jaren van uh, stevige inzet voor doen. En daar heb ik als partij in de, in de gemeenteraad heb ik toch ook weer de steun van andere uh, fracties. En uh, steun van de burgemeester voor nodig. U noemt stevige inzet. Is er ook genoeg hulpverlening voor verslaafden in Utrecht? Ja, nou ja, aan de ene kant wel. Uh, we hebben... Uh, uh, bijvoorbeeld een redelijk succesvol project met uh, hostels, dat is misschien wel bekend. In tien plekken in de stad waar uh, verslaafden, uh, ex-gedetineerden, uh, uh, daklozen worden opgevangen en waar ze voor enige tijd kunnen wonen. Dat werkt succesvol. We hebben een uh, aantal um, uh, hulp- en afkikzorginstellingen, um, uh, zoals bijvoorbeeld Centrum Malibaan en andere. Maar ja, het is natuurlijk. Daarmee is het probleem niet uit de wereld. Daar ben ik ook wel uh, van op de hoogte. Maar het, ik zou zeggen dat we, antwoord op uw vraag, dat we voldoende zorgaanbieders hebben. Maar er zijn natuurlijk ook um, personen die die zorg mijden. En die, uh, ja, die, die nou eenmaal niet willen afkikken of die geen zorg uh, zeggen nodig te hebben... Er is, er is allerlei vorm van opvang, maar wij zeggen als CDA ook, um, je moet ook de bewoners in die buurt, he, bewoners en ondernemers, daar hebben we het morgenavond ook over, ook die moeten nu voldoende het gevoel krijgen dat de gemeente en de politiek hun ser probleem serieus neemt. En dat, nou, daar willen we ook nog weer aandacht opnieuw voor vragen. Wat denkt u, is het een probleem dat u ooit helemaal de stad uit kunt krijgen of is het echt iets, een soort overlast dat zich steeds weer ergens anders naartoe verplaatst? helemaal kwijt zullen we het niet raken in Utrecht, denk ik. Het blijft natuurlijk een grote stad. En een binnenstad is toch weer wat anders dan een, uh, dan een woonwijk of een dorp. Um, ik zeg wel dat deze aanpakken die we nu sinds een jaar uh, hebben ingevoerd... waar wat ons betreft, CDA betreft, bijvoorbeeld ook preventief fouilleren wel in mag... en uh, nog wat meer camera toezicht. Uh, we hebben gezegd wat meer onorthodoxe maatregelen. Um, die werkt wel. Ja, want het is toch zo dat er meer aanhoudingen zijn verricht. Er zijn, uh, het straatbeeld is toch, uh, laat veel minder bruksdielen uh, op straat zien. Dus het begint te werken. Maar ik zeg ook als CDA, er moet een lange adem zijn. En we moeten daar nog een paar jaar door, mee doorgaan met die hardere inzet. En meer geld, um, uh, meer budget hieraan besteden. En dus nog genoeg werk aan de winkel. En dan gaat u vanavond over praten met buurtbewoners en ondernemers... rond dat Lucas Bolwerk in Utrecht. Dank u wel. Eko Smit van het CDA in Utrecht. Dank u wel voor de tijd. Succes met de uitzending. Ja, tot ziens. The that back in the atmosphere with drops Jupiter in her.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 of Jupiter van Train, hierbij nu al wakker op Radio 1. Het is alweer een 1 over half zes. Tijd voor het laatste nieuws van deze vroege ochtend met Bas Redeker. Uh, Bas. ja. Uh, de val van het kabinet Rutte heeft politieke partijen vorig jaar fikse verliezen opgeleverd. Dat blijkt uit een analyse die het Financiële Dagblad heeft gemaakt. Het CDA leed bijvoorbeeld 1,8 miljoen verlies... De VVD gaf overigens het meeste uit aan de verkiezingscampagne, ruim 3 miljoen euro. En dat is een miljoen meer dan de nummer 2, PvdA. Alleen de PVV wenste niet mee te werken aan het onderzoek. 40% van de vrouwen vindt het erg belangrijk dat een nieuwe partner zijn of haar financiën goed op orde heeft. Mannen hechten hier beduidend minder waarde aan. Slechts 20% vindt het financiële stabiliteit een noodzakelijkheid. De cijfers tonen volgens onderzoekers aan dat vrouwen een steeds sterkere drang naar financiële autonomie hebben. Rotterdam komt in 2013 bijna 7 miljoen euro tekort op de bijstandsuitkeringen. Dat is veel minder dan in de voorgaande jaren. Vorig jaar moest de stad 20 miljoen bijpassen en het jaar ervoor bedroeg het tekort zelfs 91 miljoen. Rotterdam heeft de afgelopen jaren de regels rond de bijstand aangescherpt, fraude sterker aangepakt... en zich meer ingespannen om mensen aan het werk te helpen. En tot slot het weer. Het was een heldere nacht... maar vanuit het noorden komen er wolkenvelden het land binnendrijven. In de loop van de dag trekt die bewolking zuidwaarts. Het blijft wel overal droog en de temperatuur ligt tussen 16 en 24 graden Celsius. Op de lange termijn blijft het een stukje bewolkter dan gisteren... maar hebben we over de te temperatuur niets te klagen. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dank je Bas Redeker. Het is twee minuten over half zes. Christopher Froome pakte in de eerste echte bergetappe van de Tour de France... een enorme voorsprong op de rest. Eigenlijk zijn we er dus al uit. De Tour is beslist. Maar met nog twee weken op het programma mag dat natuurlijk eigenlijk nog niet. Gisteren won de Duitse Kittel in een spannende sprint. Vandaag staat er een individuele tijdrit op het programma. Martijn Sargentini van Wielerblog Het is Koers... praat ons gedurende de Tour regelmatig brei... en spreekt tot ons vanuit Frankrijk. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het daar in Frankrijk? Het is hier heerlijk. <laughs> laten we... Het is hier fantastisch weer en er is een goede Willis weer in Bretagne. Ja, heerlijk. Uh, laten we gisteren beginnen. Tom Velers werd gevloerd in de sprint door Mark Cavendish. Uh, vond je dat opzet? <laughs> het zag er wel zo, zo uit. Er is verschrikkelijk veel over gediscussieerd, maar uh, ik, uh, ik vond het inderdaad niet goed uitzien van Mark Cavendish. Nee, nee maar de organisatie die heeft daar dan weer een andere mening over? Ja, het is natuurlijk ook een grote naam en uh, ik moet zeggen, er gebeurt van alles in zo'n sprint hoor. En uh, de helft zie, ik, uh, zie, je, zie je ook niet. Uh, maar um, ja, ik uh, denk uh, dat we uh, wel iets meer uh, straf had mogen gegeven. Maar ja. nou goed, gisteren is gisteren, laten we het over vandaag hebben. Er uh, staat een individuele tijdrit op het programma. Welke renners hebben volgens jou de beste papieren? Ik denk toch dat de klasse Chris Froome hier verschrikkelijk hard gaat uithalen. Nee. Ik heb het parcours verkend en het is een groot stuk recht toe, recht aan. En uh, um, ja, dat kan hij op zich ook hartstikke goed. Maar uh, naast de klasse -mannen zal ook iemand als Tony Martin, Duitser van Omega Pharma Quickstep, een uh, enorme specialist op dit vlak, die zal dat ook kunnen. Dus die moeten we ook zeker in de gaten houden. Wat denk je van Cadel Evans, uh, toch een vorige Tour-winnaar? Nou, eerlijk gezegd denk ik daar niet zoveel van. Die is he, al een jaar of twee uh, alweer wat, ja, toch wat minder aan het rijden heb ik het idee. En, en ja, zo'n tijdrit als dit. Nou, ik moet nog zien of die uh, gezien ook zijn plek in het klassement, hè, uh, of mm -hmm. die uh, daar wel uh, goed gaat presteren. Nou, ik had graag uh, iemand als lieve Westra uh, zien, uh, zien rijden vandaan, maar die heeft gisteren de, voor de ontsnapping gekozen. Ik snapte dat niet zo goed. Dit zou echt wel een goede rit voor hem zijn om in de top 10 te eindigen. Um, maar hij heeft gisteren een behoorlijke inspanning geleverd met een kansloze ontsnapping. Dus um, nou, dat snapte ik snapte het niet zo goed. Nee, weggegooide energie eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Het is een beetje koffiedik kijken, maar is de Tour al beslist in het voordeel van Vroom, denk je? Nou, de, de Tour is allesbehalve beslist... Uh, de organisatie heeft speciaal voor deze honderdste tour uh, het zwaartepunt in de laatste week uh, gelegd. Er moet dan uh, twee keer Alpe d'Huez worden gereden. Uh, er komt nog een rit naar uh, de Mont Ventoux, dat is komende zondag. Nee, die kunnen we moeilijk uh, schriftelijk afdoen, uh, laat ik het zo zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat Froome uh, eigenlijk wel overmacht laat zien, hij en zijn ploegen. Dat doet een beetje denken aan de tijd van, uh, van Lance Armstrong, US Postal. Is dat een vergelijking nou, hij, die, uh, die eerlijk is? Hij wel. Maar ze ploeg niet. Hij, ze, ze, ze ploeg is in het afgelopen twee jaar heel erg dominant geweest in heel veel koersen. Maar juist in deze tour hebben ze nou, ook wel flink wat pech gehad. Hè? Er zijn veel knechten die zijn gevallen. Een beetje ziek zijn. Er is alleen een huis. Ja, dat, de, um, dat, dat kun je nu moeilijk overmacht noemen denk ik maar. Ja, Vroom is wel uh, de te kloppen man. En uh, ik denk dat het na vandaag, na de tijd, het alleen maar meer zal zijn. Ik denk dat hij er nog wel een minuutje bij pakt. Ja, we hebben ook nog wat nationale trots in de top 5. Is het ook maar enigszins denkbaar dat Dam of Mollema... straks op het podium staan in Parijs? Denkbaar wel. <laughs> uh, zeker. Um, met wat ze laten, uh, hebben laten zien in de berg. Ik denk wel dat we vandaag bijvoorbeeld uh, reëel moeten zijn. En, en dan zullen ze... ...toch wel twee plekjes dalen in die top 10, vermoed ik zo. Uh, het is niet hun specialiteit, zo'n zo vlakke tijdrit, wat het toch wel is. Zeker niet voor, uh, voor Tendam. Kijk, Mollema die heeft dat wel eens laten zien dat hij het echt wel goed kan tijdrijden. Maar er komt volgende week nog een tijdrit. En die is wat meer in de bergen. Ja, en daarvan heeft Mollema onlangs laten zien in Zwitserland... ...dat hij daar ontzettend goed mee uh, overweg kan. Maar deze tijdrit... Ja, het zou best kunnen dat ze daar wat gaan verliezen. En uh, ze staan heel dicht op elkaar hè, in het klassement op dit moment. Dus je hebt zo twee, drie plaatsen verloren. Ja, maar we gaan onze vingers kruisen. Uh, de tour is nog lang, Parijs is nog ver. Welke etappes moeten onze luisteraars deze week echt gaan kijken? Nou ja, als, als het blijkt dat uh, Ten Dam en Molman vandaag wat verliezen... dan kunnen ze dat natuurlijk ook weer gewoon inhalen. En, en dat, uh, ja, dat moeten we dan zeker komende zondag op de Mont Ventoux gaan bekijken. Dat wordt een uh, hele mooie etappe. En daarna natuurlijk die uh, naar uh, Alpe d'Huez. De Colombiaan Quintana verraste vorige week iedereen... door uh, een paar keer hard ervan door te gaan. Op welke renners moeten we nou uh, naast hem nog meer gaan letten? De komende etappes. Um, nou... Eens even zien wie we nog. Ik, ik, ik, ik heb eerlijk gezegd tot nu toe weinig Fransen gezien. De Fransen zijn de afgelopen jaren ontzettend goed in de tour. En ze zijn eigenlijk collectief toch wel weggefietst in de Pyreneeën. Dat kan, kunnen ze in de honderdste tour niet zomaar over zich heen laten gaan. Dus voor die laatste anderhalve week, die we nog straks resteren, denk ik let ook op de Fransen. Die moeten nog wat gaan doen. Oké, okay, Martijn Sagatini van Wielerblog Het is Koers. Hartelijk dank en ja, veel plezier nog in Frankrijk. Dankjewel. U luistert naar Nu al wakker hier op Radio 1. Zometeen gaan we bellen met FNV Jong. Zij lanceren vandaag hun vakantiewerkcampagne... en hebben ook een wedstrijd vakken vullen. Maar eerst The Feeling, Fill My Little World. The Feeling, fill My Little World, hier op Radio 1. Het is twaalf minuten over half zes. Zometeen nog een live nummer van de band Going Barefoot... die hier vanochtend bij ons in de studio te gast is. Even leek het erop dat alle Nederlanders voor het mooie weer... de koffers moesten pakken richting Zuid-Europa. Maar precies op het goede moment was daar het zonnetje... waardoor ook de ondernemers in Nederland eindelijk de toeristen mochten ontvangen. Onze verslaggever Rens Gooseling trok erop uit om dit eens met eigen ogen te zien.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 Nou, u hoorde onze verslaggever Rens Gozeling op zoek naar de ondernemers... die pas echt profijt hebben van dit lekkere weer. 13 minuten voor zes. Bij ons in de studio hier bij Radio 1 is de band Going Barefoot. De band komt uit Utrecht en bestaat uit zangeres Ferra Heskin... en gitarist Menno Roymans. Ze hebben al drie nummers gespeeld. Mocht u dat gemist hebben, kunt u uh, snel terugluisteren via radio1.nl. Maar we hebben het mooiste voor het laatste bewaard. Hier is uh, Going Barefoot met Comeback to Stay. Getting back Since you went away I miss a De Stee van Going Barefoot, ze waren uh, deze ochtend bij ons te gast. Kom nog vooral even aan tafel zitten, uh, zangeres Vera Heskin. En uh, op de gitaar was dat Menno Roymans. Ja. Hallo. Uh, voor de mensen die de hele ochtend geluisterd hebben... om uh, jullie nog maar uh, één liedje te kunnen horen spelen... en uh, die meer van jullie willen weten, waar kunnen zij uh, terecht? Uh, zij kunnen terecht op... Uh, nou, Als ze op Facebook zitten, is het heel makkelijk om ons op Facebook te vinden natuurlijk. Uh, Spotify staan onze nummers, iTunes... Um, en centraal zou ik zeggen... bandcamps.goingbarefoot.bandcamp.com ja. Maar um, eigenlijk via alle gebruikelijke kanalen. Gewoon Google ook er, eigenlijk. Ook op YouTube. Ook. YouTube ja. Ja, ja. En jullie dus... hebben tot nu toe twee singles uitgebracht via internet. Die zijn dan ook uh, op die plekken te vinden, neem ik aan. Yes. En de rest uh, komt over een tijdje. <laughs> over een tijdje? Waar moeten we ongeveer aan denken? Mm, ja, we hebben nou een nummer of zes, zeven geschreven. En we zijn dus in het proces om die op te nemen en nog bij te schrijven. En ik denk... Uh, ja, als dat af is, misschien een EPtje. Maar als we lekker gaan, dan uh, gaan we nog even door en dan misschien wel een album. Goed, gaan we jullie aanhouden. Dank jullie wel dat jullie hier waren. En veel succes nog in de toekomst. Going barefoot. Dank, Dank je wel. wel. Tja, we hebben het allemaal wel eens gedaan, Erik. In de zomer vakken vullen, onkruid wieden Of uh, in mijn geval pizza's bezorgen om wat centjes te verdienen voor de vakantie. Maar ja. Heb pizza's die... bezorgd in de zomervakantie? Ja, toen ik 17 was. Dus oh, okay. een tijdje geleden. Uh, maar goed, de vraag is, worden de jonge vakantiekrachten wel goed behandeld? Ja, de vakbond FNV Jong die begint vandaag met de vakantiewerkcampagne... om jongeren goed te informeren over hun rechten als werknemers. Aan de telefoon hebben wij de voorzitter van FNV Jong, Robert Koenmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor vakantiewerk heb je zelf gedaan, Robert? Uh, Oeh, ik heb van alles gedaan. Ik heb een tijd lang bij de McDonald's gewerkt. Dat was wel interessant. Uh, Is het uh, waar dat ze daar op de hamburgers spugen als je het niet netjes vraagt uh, wat voor eten je wil? <laughs> nou, ik heb het nooit gedaan. Laat, laat ik het maar zo diplomatiek behandelen. Nee hoor, nee, dat doen ze er niet. We worden heel streng gecontroleerd. Maar het was eigenlijk best wel een leuk bijbaantje. Maar uh, ja. Ook niet meer dan dat, geen carrière. Nee, van gemaakt. nee precies. Nee. Uh, jullie beginnen vandaag met de vakantiewerkcampagne met uh -huh. een vakkenvulwedstrijd in een supermarkt. Wat, wat gaat er precies gebeuren? Nou, wat er gaat gebeuren is: uh, we wij, wij zetten een paar uh, bekende Nederlanders, of een paar bekende Nederlanders, we zetten één bekende Nederlander, uh, het weet uh, sterretje, wel bekend van OO Gerzo, uh, tegenover een paar uh, jongeren. En uh, we hebben ook nog een paar Tweede Kamerleden van PvdA en SP in ieder geval. En uh, nu zo vroeg op de hoogte niet helemaal zeker of de VVD komt, maar daar gaan we wel vanuit. En uh, nou ja, die laten we eigenlijk gewoon een, uh, een mooi rek in de supermarkt vullen. En dan gaan we even timen hoe snel dat gaat. En ik kan me ook nog goed voorstellen dat we nog strafpunten gaan geven als er niet netjes gespiegeld wordt. Ja, en, en het kijk. idee daarachter is, ja, precies. En het idee erachter is om ook een beetje de, nou ja, zeg maar. De, Vakken vullen, dat is gewoon een bijbaantje wat heel vaak voorkomt. En dat is een beetje in een zonnetje te zetten. En dat wilden we op deze manier op een leuke manier doen. Maar jullie willen jongeren ook informeren, toch? Uh, ja, klopt. Uh, of, althans, we hebben in ieder geval een, uh, een onderzoek gedaan, uh, ook naar hoe het ervoor staat met de vakantiebaantjes. Nou, de, de resultaten daarvan uh, die, die hou ik nog even under wraps tot, uh, tot wat later op de dag. Uh, maar uh, nou, in ieder geval, wij hebben onderzocht hoe staat het ervoor met de vakantiebaantjes, en dan zien we al wel, dat kan ik er wel verklappen, dat het niet goed voor staat, want het is steeds moeilijker om een vakantiebaantje uh, te vinden, ook door de crisis, etc. Ja, maar. Jullie als vakbond gaan ook vooral over de rechten die je hebt als, als werknemer. Mm -hmm. uh, gaat het in dat opzicht ook mis? Worden bijvoorbeeld vakkenvullers uitgebuit? Nou, bij vakkenvullers weet ik niet zo heel specifiek... maar wat we bijvoorbeeld aan de andere kant wel zien... is dat de arbeidsinspectie, uh, die heeft gewoon gezegd... nou, uh, hè, het heeft eigenlijk niet meer zo'n prioriteit te controleren op vakantiewerk. Terwijl, uh, dat is gewoon een bezuiniging. En dat is voor mij betreft een hele stomme bezuiniging. Want de laatste keer dat ze wel hadden gecontroleerd was in 2010. Nou, dan zag je dat allerlei dingen fout gingen qua veiligheidseisen, et cetera. Dat was echt een flink rapport, ging niet goed. En uh, vervolgens hebben we gezegd, nou, dat hoeft niet meer zo. En dan merk je dus wel, uh, juist omdat het om jongeren gaat... wat toch een groep is die niet per se altijd helemaal precies weet wat hun rechten zijn. En als het wel weet, is het misschien toch wel een beetje eng als je 15 bent... om tegen je baas die een beetje boos kan doen te zeggen van... Uh, goh, volgens mij heb ik nu recht op pauze uh, om dat <lacht> te controleren. Uh, ja, dat is gewoon zo. En, uh, en dat zie je dus ook ja, dan hier, dan wordt er niet meer op gecontroleerd. En wij denken dat dat dus niet goed gaat. Dus daar maken we ons zorgen om. Uh, nou, wat kan je daar aan doen? Uh, wat wij bijvoorbeeld doen is, uh, wij gaan langs scholen ook zelf... En we vertellen tegen jongeren van, uh, goh, dit en dit zijn jouw rechten en uh, houd rekening mee, dit is je minimumloon uh, als jongere. Dit is uh, hoeveel uur je mag werken, wanneer je pauze moet hebben, dat ze in ieder geval weten. En dan kunnen ze zeggen tegen hun baas dat dan eventueel eng is, maar ja, als hij dan terugschreeuwt, weet je in ieder geval dat je gelijk hebt. Ja, wat raad je zo'n jongen van 15 dan aan, die een beetje geïntimideerd is door zijn baas, maar toch eigenlijk wel graag even pauze wil om een sigaretje te roken? Nou, ik, ik zou zeggen uh, volhouden. En uh, uh, mocht die moeilijk doen, dan kan je altijd FNV Jong bellen. En dan springen we graag even bij. Kijk, maar ja, aan de andere kant, misschien zijn ze überhaupt blij dat ze een baan hebben. Want jullie trokken onlangs toch aan de bel omdat het zo slecht gaat met de werkloosheid onder jongeren. Mm -hmm. Hoe staat het ervoor? Mm. Het, uh, het, het laatste cijfer, die was van vorige maand 15,7 procent. Nou, als je dan, dat is ongeveer 1 op de 6 jongeren uh, die geen baan kan vinden. Uh, dat, dat is flink, dat is heel veel. Uh, dus dat staat er niet goed voor. Wat doen gemeenten daaraan om die jongeren dan toch aan het werken te krijgen? Uh, nou ja, gemeenten doen van alles. Hè. De, de, de minister die heeft uh, een, een, een aantal potten geld nog ergens weten te vinden. Uh, nou ja, dat, dat had wat ons betreft uiteraard meer moeten zijn. Maar dat is omdat, ook omdat wij het een heel ernstig probleem vinden, natuurlijk. Er moet natuurlijk ook uh, bezuinigd worden overal. Dus, uh, uh, er moet is niet ook overal geld. Er moet bezuinigd worden geld overal. Maar goed, hè, het kost ontzettend veel geld om jongeren in de bijstand te zitten. En uh, arbeidsproductiviteit niet oplevert. Dus ik durf best wel een verhaal te vertellen dat als je jeugdwerkloosheid goed aanpakt, dat je dat Geld oplevert in plaats van uh, als je er niks aan doet met het mond van bezuinigen, uh, dat het dan allemaal niet zo opschiet. Maar goed, uh, in ieder geval, wat doen de gemeenten eraan? Je hebt, uh, uh, Ascher heeft 50 miljoen uitgetrokken. Uh, dat is in twee helften verdeeld. De ene helft is verdeeld om ervoor te zorgen dat jongeren eigenlijk langer op school blijven zitten. De andere helft die gaat niet zozeer naar de gemeente, maar de arbeidsmarktregio heet dat. Maar dat is eigenlijk zijn er 35 in Nederland en de grootste gemeente per regio is, is dan de baas. Uh, nou, en daar zie je een aantal dingen gebeuren. Die hebben nu hun plannen ingediend. We hebben een deel van die plannen gezien. Een ander deel van de gemeente die doet daar nogal schimmig over... wat hun plannen nou precies zijn. Nou, dat is wat ons betreft al uh, eerste reden om zorgen te maken. Want als je daar trots op bent, dan zou je toch denken... nou, het is geen enkel probleem om dat wereldkundig te maken. Uh, maar we zien wel verschillen tussen gemeenten. Er zijn gemeenten die zijn heel goed bezig. Die voeren allerlei plannen in. Uh, wat, wat waarschijnlijk ook heel goed gewerkt. werken. Maar je ziet er ook een paar. En die hebben zoiets van, goh, hè, nou ja, we, we doen al... een. Een paar hele kleine dingetjes, want dan moesten we eigenlijk al doen van Den Haag. En dan kunnen we nu anders financieren, dus laten we daar maar mee doorgaan. En in zo'n gemeente gebeurt dus heel weinig tot bijna niks aan jeugdwerklozen. En daar maken we ons wel heel veel zorgen om. Maar het gaat over het algemeen ook gewoon vrij slecht met de economie momenteel, waardoor er weinig banen zijn. Wat kan ja. een gemeente daar nou aan doen om ervoor te zorgen dat de jongeren toch aan de slag komen? Uh, wat goed werkt is uh, de startersbeurs. Dat is een idee mede van FVV Jong. En uh, wat dat eigenlijk doet is dat geeft jou als jij een starter bent... alleen je hebt geen ervaring, Nou, dan kom je er heel moeilijk tussen... Uh, dan krijg je eigenlijk de ruimte om zes maanden lang... Uh, tegen een redelijke vergoeding een soort van uh, werkervaring op te doen. En uh, met die werkervaring A, je hebt de voet tussen de deur. Dus je ziet redelijk wat mensen uh, die al begonnen zijn in die startersbeurs in Tilburg, waar het gestart is. En uh, die nu daar al een baan aan over hebben gehouden. Uh, ook al zijn we pas daar twee maanden bezig. Uh, en aan de andere kant doet het werkervaring op. Dus dan heb je wel op je cv weer net even iets extra's. En nou ja, die voet tussen de deur in de arbeidsmarkt. En dat is het moeilijkste als je eigenlijk net afgestudeerd bent. En dan maakt het echt niet uit welk niveau dat is. Of dat universiteit of MBO doet het niet toe. Uh, maar zo helpt dat. En uh, nou ja, we, we zien nu gewoon dat het goede resultaten heeft. En daarom is het ook best wel terecht dat nu heel veel gemeenten dat aan het omarmen zijn. Hm. Nou goed, vandaag is eerst... dat, dat is één voorbeeld hoor. Ik heb er nog wel een paar. Dus ik, uh... Daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Ah, oh, jammer. En ik moet misschien je nog, je nog even snel omdraaien en nog een paar uurtjes slapen voordat de vakantiewerkcampagne zometeen begint met de vak -of wedstrijd ja, ja, in de supermarkt. Klopt. Hartelijk bedankt voor je tijd en veel succes Robert Koeman's voorzitter van FNV Jong. Dank je wel. Heel goed. Dank Ja, Casper, je zegt het goed. De tijd is eigenlijk voorbij. Het is het einde van uh, nu al wakker. Het is al bijna zes uur. De komende weken uh, in de, dit tijdslot op de dinsdag op woensdagnacht... kunt u bijzondere zomeruitzendingen verwachten van, uh, van Omroep WNL. Speciale uitzendingen die allemaal in een uh, bepaald thema staan. Ja, iedere week een ander thema. Zo is er onder andere een uitzending vanuit Berlijn over Nederlandse ondernemers. Al daar een uitzending hoe om te gaan met de crisis... lijkt mij heel erg informatief. En ook uh, hoe is het nu met? We gaan uh, met mensen die tien jaar, ja, tien jaar geleden in het nieuws waren... kijken hoe het daar nu mee is. Ja, en volgende week een, een heel speciale aflevering van de WNL Nacht. Dan vullen we dat namelijk helemaal met wielrennen. Het gaat niet alleen over de Tour de France. Het gaat vooral over de romantiek van uh, de sport. Uh, de romantiek van de wielerfiets. En de man die daarop zit steeds maar weer de pedalen rondtrapt. Uh, dan kunt u luisteren naar Anne de Jong en Nathalie Hogeveen. En uh, ja, natuurlijk gaat het toch ook nog wel een beetje over de Tour de France. Want het is uh, het moment om het over de wielersport te hebben. Dat mag natuurlijk niet ontbreken. Onze uitzending zit erop voor vannacht. Uh, zometeen het radio in het met Bert van Sloten. En uh, namens WNL tot de volgende keer. Een prettige dag. Nu al wakker, w.nl. Nieuws in de nacht.